7 uur, het NOS-journaal, door Meegens. megens Auto's verbruiken vaak veel meer brandstof dan fabrikant opgeeft. Vorig jaar minder afsluitingen voor gas en elektra. En Nederlander maakt kans op een Oscar.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 In het zuidwesten van China zijn zeker acht mensen om het leven gekomen nadat een landverzakking minstens tien huizen had bedolven. In een dorp zijn negen mensen onder het puin vandaan gehaald. Veertig mensen worden nog vermist. Er zijn honderden reddingswerkers naar het tramgebied gestuurd. Op een school in Californië hebben een leraar en een conciërge een einde gemaakt aan een schietpartij. Een zestienjarige scholier was met een hagelgeweer naar school gekomen. Hij liep een lokaal binnen en schoot op een klasgenoot die zwaar gewond raakte.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 De politie in Nijmegen heeft vier verdachten aangehouden na een schietincident. Alle vier zijn familie of bekende van de doodgeschoten bokser Kevin America. Agenten deden gistermiddag onderzoek in de wijk Lindeholt... waar de bokser twee weken geleden werd neergeschoten. Tijdens het onderzoek hoorden ze knallen. Ze zagen dat de man vanuit een auto in de lucht schoot. Het is nog niet duidelijk waarom hij dat deed. Na een uitgebreide zoektocht konden de vier mannen worden aangehouden.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 Tennisser Igor Sijsling staat in de eerste ronde tegenover de Oezbeek Istomin. Sijsling maakt zijn debuut in Melbourne. Bij de vrouwen debuteert Kiki Bertens op de Australië Open. Zij speelt haar eerste wedstrijd tegen de Tsjechische Lucy Radeka. En Ranska Rus loten de Roemeense Irina Begu. Het weer wisselend bewolkt, overwegend droog. Minima liggen rond het vriespunt, waardoor het glad kan zijn. Verder vandaag zonnige periode. Langs de noordkust een enkele winterse bui wordt zo'n 3 graden. In het weekend komt de temperatuur nauwelijks meer boven nul uit. AMB Verkeersinformatie. In het westen, midden en zuidoosten van het land is het plaatselijk glad door bevriezing... Een file hebben we op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen de Afrit-Ermelo en Strand Nulde 6 kilometer. Stoor een eerder ongeluk vanmorgen. De weg is daar wel weer vrij. En dan is er ook nog vertraging op het spoor. Want van en naar Wolvenga rijden geen treinen. De politie heeft daar het treinverkeer stilgelegd. En de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Het nieuwe jaar is voor ondernemers nog nooit zo goed begonnen.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 NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, militairen zijn de dupe van een nieuwe regeling die hun loon aantast. minister van Defensie heeft er wel een oplossing voor bedacht, maar dat is voor het CDA volstrekt onvoldoende. Tweede kamerlid Raymond Knops spreek ik er zo over. Het Huigenscollege in Amsterdam krijgt permanent politie op school en de buurt is de overlast van de scholieren zat. Gaat zo met de directeur van de school. Auto's verbruiken veel meer brandstof als in de volder staat dan stoten ze dus ook meer CO2 uit en dan gaat het al snel over fiscale regelingen. Er zijn maar weinig auto's die zo weinig brandstof gebruiken als de fabrikant belooft. Blijkt uit cijfers van Travelcard. Het brandstofverbruik valt tenminste 35% hoger uit dan de fabrieksnorm. Bij op papier extreem zuinige auto's is de afwijking tussen theorie en praktijk zelfs nog groter. Travelcard levert tankpasjes aan mensen met een auto van de zaak. En het bedrijf kan dus met een muisklik het praktijkverbruik berekenen. Directeur Jan Rijnt vink over het onderzoek. Nou, het valt op dat als we kijken naar de auto's die in 2012 uh, nieuw op de weg gezet zijn... of nieuw zijn gaan rijden, dat die fors meer verbruiken dan de fabrieksopgave. En dat is uh, ruim 35 meer. En nou weten we allemaal al heel lang dat een auto op papier veel zuiniger is dan in de praktijk. Ja, en al die 8 miljoen automobilisten tanken wel eens een keer... en zullen best wel eens een keer een rekensom maken van... hé, hey, dat is toch wat meer dan ik had verwacht. Maar dan nog...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 En het blijkt dat hoe beter de auto ingericht wordt om zo goed mogelijk te scoren op die test... hoe groter de afwijking in de praktijk is. Betekent dit nou dat we onszelf voor de gek houden? Nou, als het beeld is dat wij daadwerkelijk eh, zoveel minder CO2-uitstoot realiseren... Eh, op basis van de getallen op papier... Ja, dan houden we onszelf voor de gek, want dat is niet zo. Hoe zeker weet u dat deze cijfers kloppen en dat het niet incidentele uitschieters zijn? De berekeningen zijn gebaseerd op tanktransacties van ruim 260.000 bereiders. Die tanken allemaal minstens één keer in de week. En dan praat je dus over miljoenen tanktransacties op jaarbasis. Die tanktransacties zijn door TNO berekend. En op basis daarvan komt dat meer verbruik naar voren. Lukt het eigenlijk iemand, u weet het, u heeft de cijfers... lukt het iemand in Nederland om de fabrieksopgave te halen? Ja, de, de fabrieksopgave is haalbaar. Alleen uh, om dat te halen rijd je niet meer normaal... Op het moment dat je met een personenauto met 80 km per uur achter een vrachtauto gaat rijden... dan zal je zeker die fabrieksopgave halen. Alleen dat is niet normaal gedrag. Die test, die Europese testcyclus... ec test Die is niet meer van deze tijd, zegt u? Ja, voor wat betreft de meting van het juiste brandstofverbruik is niet meer van deze tijd. Dan kun je, als je die lijn doortrekt, ook zeggen dat het overheidsbeleid niet meer van deze tijd is. Want de Nederlandse overheid baseert nagenoeg het hele beleid op die getalletjes. Ja, dat vind ik een, vind ik een lastige. Um, en daar zijn dan wat mij betreft twee oplossingen voor. De juiste oplossing is denk ik dat de testcyclus aangepast wordt. Dus dat met een betere test die dichter bij de praktijk komt, getest wordt. En je zou hem ook kunnen baseren op het praktijkverbruik. Ja, en dat zegt u natuurlijk met enig belang, want die cijfers heeft u al. Ja, dat is correct. Al dus directeur Jan Rijn Vink van Travelcards. U leest daar meer over op onze website, nos.nl. Daar kunt u ook zien wat uw auto in werkelijkheid verbruikt. Het is twaalf minuten over zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een politieagent die dagelijks aanwezig is op een VMBO-school. Het Huygens College in Amsterdam. Daar gebeurt het. Leerlingen van die school zorgen namelijk voor overlast in de buurt. En in overleg met de onderwijswethouder zijn er nu dus maatregelen getroffen... om de veiligheid in en om de school te vergroten. Gisteravond werden de buurtbewoners daarover ingelicht op de school... en konden ze ook hun klachten nog kwijt. Ik was aan het vegen. En dan gooiden ze het in de portiek te buiten, want je bent toch bezig. Toen zeg ik, ik kan je dat niet meenemen en in een vuilnisbak gooien. Dan krijg je een grote mond. Er zitten ook hele uh, ernstige incidenten bij. En die incidenten die heb ik gesignaleerd. En, uh, ge, en ook gezien dat daar de school gewoon iets aan doet. Mensen worden uitgescholden, uh, kinderen worden op de weg getrokken, uh, ruiten worden ingegooid. Ontzettende overlast wat betreft uh, kinderen van het huigens, rond de 13 tot 15, uh, 16 jaar. Uh, ik kwam een stel meisjes uh, tegen laatst. Die zaten allemaal de zak patat te eten. Ik zeg, uh, hey meiden, zijn de patatjes lekker. Ja meneer, moet u er ook heen? En, en dan heb ik contact. Zakken, schiefstukken stukken, gebak en zo. In de fietstafsen proppen. En als je ze erop uh, uh, aanspreekt van hij, hey, zou je dat is. Die... Ja, nou ja, de belangrijke, de, de.. De woorden met alle ziektes en verwenzingen. Ik ben nog geslagen een keer door ze. Mijn dochter is ook een keer geslagen door mm. ze. En uh, ja, wij zijn niet blij met de ontwikkelingen. En wij voelen ons niet meer veilig op straat. Half een minuut later uh, kwam er over een bruggetje wat er vlakbij is. Een groep van ongeveer 15 uh, meisjes tussen de 13 en 16 jaar. Mm -hmm. en wij, wij stonden daar en uh, mijn vrouw werd aangevallen door uh, twee van de meisjes uit die groep. Een buurvrouw die erbij was, die uh, maakte een foto van het gebeuren. En die werd vervolgens door weer vier andere meisjes aangevallen. En flink in elkaar geslagen. En haar dochter van 14 uh, kreeg ook uh, klappen. Nou, ik kon er gelukkig uh, op een gegeven moment tussen uh, komen. Maar uh, de onrust die groeide natuurlijk wel in de buurt. Want van hetzelfde college uh, zijn er drie verdachten van het uh, doodschoppen van uh, de grensrechter van Nieuwenhuizen. We zagen gewoon het aantal incidenten steeds erger worden. En uh, ja, met, met onder andere een aantal trieste voorbeelden tot gevolg. Dus ik denk echt gewoon dat dat gewoon echt verbeterd moet gaan worden. En ik hoop dat dat gaat gebeuren. Contact nu met de directeur van het Huygens College, Rikki Dancona. Meneer Dancona, goedemorgen. Goedemorgen. Deze klachten had u al eerder gehoord? Ik had deze klachten eerder gehoord, ja. ja hoe kan het dat dat gebeurt rond uw school? Ja, er zijn een aantal verklaringen voor. Eén daarvan is dat uh, wij zijn een school van 650 leerlingen. Dat is een flinke school. En de leerlingen van onze school komen niet uit de buurt waar de school staat. Uh -huh. Normaal gesproken als je op school zit, dan is dat een beetje in je eigen buurt. Dat wil zeggen dat er sociale controle is. Vaders, moeders, ooms, opa's, tantes, broers. Alles kijkt een beetje en de kinderen voelen zich dan ja, bekeken in een buurt waar niemand je kent, ja. betekent dat dat er geen sociale controle is zoals net zijn. Dat betekent dus ook dat kinderen makkelijker makkelijker losslaan. Nee, maar goed, uh, of er nou sociale controle is of niet, dit is toch geen normaal gedrag? Dat zeg ik ook niet, dat het een normaal gedrag is meer. Nee, nee dat hoor ik u ook niet zeggen, maar uh, dan heb ik nog geen verklaring gehoord. Want uh, ja, wordt, er, wordt er vanaf school op gelet wat, wat de kinderen daarbuiten doen? Jazeker. Wij, wij hebben als school een veiligheidsconvenant met de gemeente afgesloten, zoals dat heet, en waarin wij verantwoordelijk zijn voor het gedrag van onze leerlingen binnen een beperkt straal om de school. Ja. Wij hebben, zoals gezegd, een, een, een, in een uitloop van 650 leerlingen per dag. Die leerlingen gaan allemaal bijna met de tram, gaan dan richting de ene kant de Kinkerstraat, het dru drukwinkelcentrum, de andere kant de Overtonen, het drukwinkelcentrum. Dat betekent dus dat uh, dat het overlast kan veroorzaken. Ja, en wat houdt dat dan in die verantwoordelijkheid? Dat u erachter gaat wie wat gedaan heeft als er klachten binnenkomen? Dat er straffen ja. worden gegeven? Na blijven? regels ja. Regelschrijven? Ja. Heel simpel. Als een buurtbewoner met een klacht bij ons komt, dan horen we die buurtbewoner uiteraard. We gaan aan de hand van een zogenaamd smoedeboek waar elk kind met een fotootje in staat... gewoon proberen te kijken welke kinderen betrokken zijn. Die kinderen worden erbij gehaald. Als... ...als blijkt dat het inderdaad de juiste personen zijn... ...dan gaan we hun ouders ook uitnodigen. Dat is voor hun de ergste straf. We gaan met die kinderen praten, gaan met die ouders praten... ...we stellen een straf vast. En dan, dan hopen we dat het kind daarvan leert. Ja, maar u krijgt het niet onder controle. Hoe komt dat? Heeft u te weinig mensen? Op dit moment krijgen we het niet onder controle. Het heeft ook te maken met het feit dat... De ...mevrouw haalde het in het begin al aan het grensrechterincident. Dat heeft op school heel veel oorlogs veroorzaakt. Ook doordat mensen van de pers nogal... De school hebben we belaagd. Ja. Kinderen zijn een beetje in het nauw gedrongen. Ja. Maar dus goed... op aangesproken op hun op etniciteit. Ja, maar afgezien het van de... Marokkaan van... of al ben je ook een Marokkaan. Hoor je er ook bij. Ja. Maar goed, afgezien van de beeldvorming... U krijgt nu een agent op school. Ja. Um, wat gaat nou, hij doen eigenlijk? Of het hij gaat zij... niet alleen om een agent. Hè? Nou, laat dat duidelijk zijn. Sorry, zegt u? Het gaat niet alleen om een agent. Het gaat om een zogenaamde schoolveiligheid en verzuimteam. Ja. Dat bestaat uit vier mensen... De ene is een leerplichtambtenaar, nou, dat is bekend op elke school. Er komt alleen wat meer. Daarnaast zijn er twee assistenten die de leerplichtambtenaar en de, de, de agent bijstaan. Dat zijn zeg maar ogen en oren in de school om te kijken waar eventueel oren zou kunnen ontstaan straks naar buiten. Ja. En er is een politieagent die halve dagen per week op school is en meekijkt en rondkijkt. En, nou, die, ja. Waardoor we meer oog en zicht krijgen op datgene wat er buiten zou kunnen gebeuren. U zit er dichterop. Dat, u zit er dichterop op de leerlingen met dat team? Ja, op die manier wel, ja. ja. Meneer Dancona, dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. Rick Dancona hoort u van het Huygens College in Amsterdam. Straks hoort u over militairen. Die zijn namelijk boos, heel boos. Want ze moeten meer premies betalen dan anderen. En dat pikken ze niet. Straks spreken we met Kamerlid Knops van het CDA. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Tamara Bruggemans. Er is nog niet veel aan de hand op de weg, Marcel. Eén file op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strandhorst en Strandnulde, 3 kilometer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Hou nog even rekening met de plaatselijke gladheid door bevriezing. Dat is in het westen, midden en zuidoosten van het land. En er is eigenlijk nog meer vertraging op het spoor. Want op station Wolven gaan stoppen geen treinen. De politie heeft daar het treinverkeer stilgelegd vanwege een verdacht pakketje. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. En tussen Zwolle en Meppel rijden geen treinen door een aanrijding. Ook daar is de vertraging meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Marcel Oosten. Gaan we naar Utrecht, op het domplein daar namelijk, komt een groot ondergronds bezoekerscentrum. waar je straks de resten uit het Romeinse Rijk kunt gaan bekijken. Maino Remmers is daar al op dat domplein. En Maino, dat lijkt me bijzonder, want meestal laten ze dit soort oudheden lekker onder het zand liggen. Ja, want euh, ze zijn normaal maar al te bang dat de huidige bouwwerken, en dan heb bijvoorbeeld over de Domtoren... dat dat gaat verzakken als je flink gaat graven. Dan droogt het uit. Dus er is een hele techniek bedacht dat dat straks allemaal bewaard kan blijven. Want hij is archeoloog, loopt met mij mee. Wij lopen nu over Romeinse wegen heen, over een kastellum... Hier ligt van alles onder. Jullie hebben ook al van alles gevonden. Ja, de afgelopen uh, tientallen jaren zijn er al van allerlei opgravingen geweest. Op kleine, nou, allerlei kleine plekken, wat grotere opgravingen. En daardoor weten we dat onder onze voeten gewoon uh, vijf meter archeologie ligt. Want we zitten eigenlijk op een terp. Vroeger, heel lang geleden, 2000 jaar geleden, stroomde de Rijn hier. En daarom hebben die Romeinen hier die kastelen, castellums, gebouwd. Ja, die Romeinen die waren heel slim. Die, die bouwden de, de fort op strategische punten langs de rivier de Rijn. Op plekken waar de zijrivieren zij waren. En in Utrecht is dat bijvoorbeeld de rivier de Vecht. Dus op een plek waar dan de rivier uit de Rijn kwam richting het noorden... bouwden ze een fort. En het was eigenlijk vooral in eerste instantie bedoeld... om het verkeer op de rivier in de gaten te houden. Het graafmachietje staat weer bij de greppel. Pal naast de domtoren. Een hele operatie moet dat er moeten bomen weg. Dan... Komt er straks onder... Wanneer moet het klaar zijn, Theo? Uh, wij gaan nu dus uh, kabels en Leidingen. Daarna gaan we de damwand slaan. Daarna gaan we starten met de opgave en de bouw. En dan uh, zijn we casco gereed eind van dit jaar. En dan uh, 1 april, gekke datum natuurlijk, ja. 2014 open. Theo van Wijk is dit, initiatiefnemer van het project. Wat kost het? Nou, ik denk dat... Wat veel musea uh, moeten inkrimpen, slinken. Het is zijn schrale tijden. Dit komt er echt? Ja, dit komt er echt. We hebben de laatste fondsen zoals uh, VSB, KF Heijn... allemaal voor de kerst zijn binnengekomen... naar aanleiding van een heel belangrijk besluit van de gemeenteraad in uh, november afgelopen jaar. En we hebben de zaak van totaal budget, 4,5 miljoen wat nodig is, is op de laatste ton na is dicht... En dan kun je dus ondergrond straks lopen langs die resten. Je kunt dan ook die lagen allemaal zien. Ja, zo ongelooflijk uh, spannend gaat dat worden. Er zijn, uh, we gaan de opgra oude opgraving heropgraven, maar gelukkig hebben de archeologen nog heel veel laten zitten. En dan kan je dus de geschiedenis echt aanraken en zien op de plek waar het ook gemaakt is. Dus je hebt de Romeinse weg, kan je aanraken. De, brand, de brandlaag uit 69 na Christus, de, de funderingen van de vroege middeleeuwse kerk. En daar, ja, dat kan je dus ook aanraken, zien. Ja, zo ongelooflijk wordt dat, ja. Maar voorlopig moeten er gewoon moderne leidingen en rioleringen verlegd. Want dat is allemaal dwars door de voltooid verleden tijd gelegd. Maar nog immers in Utrecht komen we straks bij hem terug. Een nieuwe wet voor de inhouding van premies voor sociale verzekeringen... pakt voor militairen veel ongunstiger uit dan voor andere burgers. De militaire vakbonden zijn er woedend over. Minister Hennis Plasgaard van Defensie heeft al wel op haar begroting 50 miljoen euro gevonden om de ergste gevolgen te beperken. Maar volgens het CDA moet er veel meer gebeuren. Raymond Knops, Kamerlid en oud-militair, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u nog eens uitleggen waarom deze uh, wul, want daar gaat het over wetuniformering loonbegrip, waarom dat nou voor militairen ongunstiger is dan voor andere burgers? Nou, die, die, die wet is bedoeld zeg maar, om de administratieve lasten te verminderen... en uiteindelijk een neutraal effect te hebben voor alle mensen in Nederland. Maar omdat militairen een, een, een eigen zorgstelsel hebben, een gesloten zorgstelsel hebben ze wel de nadelen, namelijk een, een belastingverhoging van de eerste schijf... maar niet de voordelen, een verlaging van de belasting over hun, uh, hun bijdrage in de loonstrook. En dat maakt gewoon dat alle militairen erop uh, achteruit gaan. En dat varieert in de huidige berekening althans. En dat varieert zo tussen de, de, de, de min anderhalf tot min vijf procent. Mm -hmm. uh, en dat is niet het tool van die wet, want die wet is uh, budgetair uh, neutraal. Ja, Maar de minister heeft die schade beperkt en die min vijf procent moet niet meer voorkomen... want ze heeft 50 miljoen euro beschikbaar gesteld... Om om dat op te lossen. Is dat niet genoeg? Nou ja, dat is hartstikke fijn. Kijk, de opbrengsten van, uh, van de belastingmaatregelen... die gaan naar de minister van Financiën. En de minister van Defensie mag de prijs daarvoor uh, betalen... uit de eigen begroting. En uh, daar zijn we het absoluut niet mee eens. Aha. Oh, dus uh, die 50 miljoen komt... Uh, die gaat ten koste van iets anders uh, op Defensie? Ja, dan worden er minder uh, schoenen aangeschaft... er worden minder oefeningen gedaan. Uh, uiteindelijk uh, wordt daarmee de operationele inzetbaarheid... van de krijgsmacht uh, beperkt. Dat is gewoon de consequentie daarvan. En uh, even los van de wijze waarop het allemaal gecommuniceerd is... Uh, richting de militairen... wat voor heel veel onrust in de organisatie zorgt... is dat ook een probleem wat we hebben bij de maatregelen die nu volgen. Kijk, we kunnen ons voorstellen dat de minister noodmaatregelen treft voor, voor 2013. Maar uh, dit moet neutraal uh, uh, geregeld worden. En dat betekent gewoon dat als financiën extra belastingopbrengsten krijgt... door die verhoging van de eerste schijf die de militairen betalen... dat uh, financiën ook moet zorgen voor die compensatie. Want dat is namelijk het doel van uw wet, dat het was neutraal. En het was ja. niet zoals andere maatregelen van het kabinet om, om meer belasting op te halen. Nee, dus u vindt dat de militairen daardoor niet op achteruit mogen gaan? Nou ja, kijk, uh, die, die wet, uh, Will, uh, die heeft een, een aantal effecten voor de gemiddelde uh, uh, Nederlanders, uh, variërend van min anderhalf tot plus anderhalf procent. Dat Precies. heeft te maken met individuele situaties. Ja. Wij vinden dat dat ook voor militairen zou moeten gelden. Maar wat, ja. we nu, wat nu aan de hand is met militairen, is dat elke militair één ding zeker weet, dat hij er al achteruit gaat. Ja, maar ook uh, niet meer dan min anderhalf, heeft de minister gezegd. Maar dan gaat het u om het geld dat Defensie dan zelf beschikbaar stelt. U vindt dat dat ook niet zou moeten? Ja, het punt is dat die dat die, wil, die, die wet uh, effecten in positieve en negatieve zin heeft in, in zijn algemeenheid voor alle mensen in Nederland. En dat zou dus ook voor de militairen moeten gelden. Dus, maar nu is het zo dat alle militairen erop achteruit gaan. Dus per saldo uh, betaalt uh, Defensie geld... Aan, het minister, aan de minister van Financiën. Ja. En wij vinden dus dat diezelfde bandbreedte van min naar plus ook voor militairen zou moeten heel Militairen zijn op dit punt niet anders dan welke Nederlander dan ook en mogen niet extra benaderen. Nee, u vindt dus ook dat er dan ook sommigen op vooruit moeten gaan om achteruit. Want ik kan me voorstellen dat dan een volgende groep zich ook gaat melden, want er zijn ook meer andere burgers die er ook anderhalf procent op achteruit kunnen gaan. Ja, nee, de, laten we zeggen, ik wil het nog niet eens hebben over alle andere maatregelen van dit kabinet... die natuurlijk ook voor behoorlijke koopkracht effecten zorgen. Ja. En die komen hier nog een keer bovenop. Maar wat mijn pleidooi is, van zorg nu dat die militair in een gelijke positie komt... ten opzichte van de rest van Nederland en niet in een extra nadelige positie. En dat is nu wel gebeurd. Ook omdat Defensie ja, niet heeft opgelet blijkbaar... En in één keer op de allerlaatste dag, voor kerst, terwijl alle mensen al de deur uit zijn, nog mail stuurt en zegt, we hebben een probleem, uw salaris gaat extra op achteruit. En dus dat heeft voor heel de onrust gezorgd. En het is goed dat de minister daar op termijn uh, ophelding uh, over schaft. En u gaat haar volgende week aan de tand voelen. Meneer Zeker. Knops, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Vijf van half acht, de chart, Oftewel de scherf. Is het hoogste gebouw van Europa. Het staat in Londen. En vanaf 1 februari gaat het open voor het publiek. Correspondent Anne Sane ging alvast kijken. Bijna geruisloos zoeven we in een lift naar de 72e etage van de Shard, Het nieuwste, hoogste gebouw van Europa. 309 meter hoog is deze nieuwste wolkenkrabber aan de skyline van Londen. Ongeveer drie keer zo hoog als de Big Ben. En met deze nieuwe wolkenkrabber ook een nieuwe attractie. View van de Shard is het hoogste toeristische attractie van Europa. En vanaf hier zou je 64 kilometer ver kunnen kijken. Op de 68ste verdieping nog een paar trappen op naar de 72ste. Het hoogste punt waar je als bezoeker kunt komen. Ja, hierboven spreidt Londen zich als een miniatuurstad onder me uit. Ik sta nu op de hoogste galerij met glazen wanden die tot helemaal boven aan het gebouw reiken En je kunt helemaal rond het gebouw lopen. En daar zie ik de Tower Bridge en, en treintjes rijden onder het gebouw door. Maar 64 kilometer ver kijken, dat zit er vandaag niet in. Het is typisch Brits weer, een grijze lucht en natuurlijk regen. Anders Nijburg, u bent de directeur van de attractie View of the Shard. Het is vandaag een druilerige en mistige dag. Typisch Brits weer, zou je kunnen zeggen. Is zo'n attractie nou eigenlijk wel zo'n goed idee? Ik denk dat het een marvelous idee is. Mean... Vandaag is het een beetje misty. We zien about 3-5 On Op een perfecte dag can see 40 miles. zien. Maar zelfs op 3-5 mijl kun je best wel wat zien. Nou, wel een goed idee Dus volgens Anders Nijberg. Want ook al kun je misschien geen 64 kilometer ver kijken vandaag, heb je hebt toch een aardig uitzicht. Heeft Londen zo'n attractie nog wel nodig? Oh, zeker. I, Ik denk Londen. Het uh, is enige uh, in Londen dat het publiek kan is. De View of the Shard is de eerste wolkenkrabber in Londen waar het publiek naar binnen mag. En het is belangrijk dat Londenaren toegang hebben tot hun eigen hoge gebouwen, vindt de directeur van de attractie. Maar wat vinden Londenaren daar zelf van? Zouden zij hun eigen stad van 309 meter hoog willen bekijken? Ja, yes, zo eventually, het eventueel, ja. Maar op dit moment denk ik dat het een beetje duur is. Ik wil het graag zien, al is het wel duur, zegt de 71-jarige Jacqueline... die al haar hele leven aan de oevers van de Thames woont... vlak naast waar nu de Shard staat. Op het uitzicht daar verheugt ze zich nu al op... net als veel andere mensen, denkt ze. Well, ik zou should imagine het would be zijn. all over London. Ja, dat is wat mensen go gaan maar de buitenkant van het gebouw, daarvan is Jacqueline minder gecharmeerd. I don't like it. I think it's ugly. It's stuck right outside the hospital, right on top of the station. It's it's stuck really in the middle of nowhere, I think. It's just empty there years ago. Nothing there at all. So to me, it's been poor in the middle of nowhere. Het terrein waar de shard nu staat lag vroeger braak. Nu wordt het er vol gebouwd met de shard bovenop een metrostation. Jackling vindt het geen gezicht en denkt ook niet dat ze er ooit aan kan wennen. Geef haar maar oud Londen. But no, I won't get used to it. I don't like all these big look. I just don't like all these big high glass buildings. It's not London. No, I like London as it was. Old London. de Shards is er wel degelijk en is open voor het publiek. Na half acht dan spreek ik met de voorzitter van de parlementaire commissie huizenprijzen. Blijft u luisteren?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 Vorig jaar zijn minder mensen van het gas- en elektriciteitsnet afgesloten dan in 2011. Het gebeurde zo'n 20.000 keer, 3.000 keer minder dan een jaar daarvoor. Dat heeft de Vereniging van Energienetbeheerders bekendgemaakt. Volgens de brancheorganisatie is de daling een gevolg van twee zaken. In De ministeriële regeling is een aantal omstandigheden genoemd... waarbij sowieso niet wordt afgesloten. En Daarnaast hanteren de netbeheerders een coulant beleid... waarbij eerst nou ja, contact wordt gezocht met betrokkenen... En, uh, zorgvuldig wordt gekeken of echt uh, afsluitingen noodzakelijk zijn. Reden, re redenen om woningen af te sluiten van gas en elektriciteit... zijn bijvoorbeeld wanbetaling of het manipuleren van de elektriciteitsmeter. Op een school in Californië hebben een leraar en een conciërge... een einde gemaakt aan een schietpartij. Een 16-jarige scholier was met een hagelgeweer naar school gekomen diep een lokaal binnen en schoot op een klasgenoot die zwaar gewond raakte. Ondertussen konden de andere scholieren het lokaal ontvluchten. Uiteindelijk wist de leraar samen met een conciërge de zo zover te krijgen dat hij zijn wapen neerlegde, kort is die jongen opgepakt. De Amerikaanse vicepresident Biden en de machtige wapenlobby NRA... zijn in aanvaring gekomen over plannen om het vuurwapengeweld aan te pakken in Amerika. Biden praat deze week met meerdere partijen over wat er gedaan kan worden aan het geweld met wapens. De discussie daarover begon vorige maand na het bloedbad op een school in Newtown. De NRA is teleurgesteld over het gesprek met Biden, zegt de voorzitter. We were disappointed in a sense because prior to the meeting they've made a number of statements from the White House that they haven't made up their mind. But at the meeting the vice president made it clear that in terms of firearms they have made up their mind. I think there are a lot of people who would like to completely gut the Second Amendment en om Amerikanen van de rechten die ze onder de Tweede Amende te Zullen ze dat kunnen doen? Ik denk niet. Volgens de voorzitter van de NRA houdt Biden zich niet aan zijn woord... wil hij het recht van Amerikanen ontnemen om een wapen te mogen dragen. Gesprekken met andere organisaties verliepen volgens Biden constructiever. Zou onder meer overeenstemming zijn voor een verbod op patroonhouders... met meer dan tien kogels. In het zuidwesten van China zijn zeker acht mensen omgekomen... nadat een landverzakking minstens tien huizen had bedolven... Een dorpje zijn negen mensen onder het puin vandaan gehaald. Veertig mensen worden nog altijd vermist. Honderden reddingswerkers zijn naar het rampgebied in China gestuurd. En de pastoor in Tilburg die foto's in zijn kerk wilde ophangen van kerkverlaters ziet van dat plan af. Dat schrijft hij op zijn weblog. Afgelopen week ontstond ophef over het idee. Met de actie uh, hoopte hij uitreders op andere gedachten te brengen. Op zijn blog schrijft uh, de pastoor nu dat hij het effect van zijn idee heeft onderschat. Ik uh, zie nu beter de riskante zijde van mijn plan. Ik laat het eerst rusten. Voorlopig bidden we alleen voor hen, staat op de website. Dat was nieuws overzicht. Het weerbericht van Weer Online. De winter is in het land met lage temperaturen en op de meeste plaatsen blijft het droog. Op dit moment komen vooral in het zuiden opklaringen voor en daar vriest het licht.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 In het westen, midden en zuidoosten van het land is het plaatselijk glad door bevriezing. En vertraging is er op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen amersfoort Vatworst en Leusden 4 kilometer. Ook vertraging op het spoor, want op station Wolven gaan stoppen geen treinen. De politie heeft het treinverkeer daar stilgelegd vanwege een verdacht pakketje. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. En tussen Zwolle en Meppel rijden geen treinen door een aanrijding. Ook daar is de vertraging meer dan een uur.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 over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks praat ik met de voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie... Huizenprijzen, dan gaat het over de woningmarkt. Nu hebben we het eerst over het ijzige noodweer in het Midden-Oosten. Want dat wordt een steeds groter probleem in de opvangkampen met Syrische vluchtelingen. En dat zijn er op het ogenblik al zo'n 600.000. Ze zitten in Turkije, Libanon en Jordanië. Daarover praten we met de directeur van UNICEF Nederland, Jan wauke Brandi. Nee, we hebben die goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de laatste berichten over die kampen? Nou, het is sinds mensenheugenis niet zo slecht weer geweest in deze regio. Zijn ze helemaal niet gewend daar. Sneeuw, regen, harde wind, temperaturen onder nul. Uh, en het een grote vluchtelingenkamp. Ik ben er uh, kort geleden ook nog geweest. Saatri aan de grens met Jordanië is daar helemaal niet op berekend. Het ligt op een grote zandvlakte. Het was droog en stoffig. Maar nu is het één grote modderpoel. Uh, en uh, tenten lopen vol water... Er zijn natte matrassen, er is geen verwarming. Mensen die ook gevlucht zijn zonder al te veel uh, kleding en ook winterspullen... die, die zijn niet warm, opvangruimte zijn uh, overstroomd. Dus dit dreigt een nog grotere ramp te worden. kunnen ziekte uitbreken en vooral kinderen zijn kwetsbaar. Ja. Wij krijgen noodkreten uit, uh, uit Jordanië van Unicef. Er moet heel snel meer gebeuren. Ja, want uh, aan die kou kunnen ze denk ik niet zo heel veel doen hè, in Jordanië. Nou, Het, het weer kunnen ze, kunnen ze natuurlijk niet veranderen, maar ze nee. zijn er ook niet aan gewend. En je moet bedenken, vluchtelingen die niet gewend zijn om in een tent te leven, die uit een, uit een uh, klimaat komen waar het niet zo vaak zo slecht weer is, die zijn er totaal niet op berekend. En dan nog in een kamp, dat verandert in een modderpoel. Nou, maar wat kun je dan wel doen, stel dat UNICEF zich extra gaat inzetten, het Rode Kruis een extra inspanning doet, hoe, hoe verdrijf je die kou? Je kunt er moeilijk centrale verwarming aan leggen. Nee, dat kan niet, maar je kan wel zorgen dat mensen droog blijven, dat mensen warm zijn. Dan moet je zorgen dat het water, dat, dat nu de tenten inloopt en dat ook in de opvangcentra vaak zit, dat dat water weg kan. Dat is heel moeilijk, want vrachtwagens blijven dan ook in, in de modderpoel steken. Maar je moet dat zo goed mogelijk proberen. En dan is het zaak om droge matrassen te verschaffen, om ervoor te zorgen dat je verwarmingselementen krijgt. Uh, en vooral ook, als het om kinderen gaat, want kinderen zijn het meest kwetsbaar, die krijgen ook het snelste al die ziektes. Zorg dat kinderen ergens kunnen worden opgevangen waar ze hun zo normaal mogelijk leven onder de omstandigheden kunnen voeren. Uh, naar school, uh, traumaverwerking, et cetera. Ik ben zelf in kamp geweest en de kinderen daar zijn stil ook de kinderen op de scholen die ik zag, ze kijken je met grote ogen aan. Uh, ze zijn getraumatiseerd. Zorg ervoor dat kinderen zo goed mogelijk worden opgevangen, warm en droog blijven. Ja, dus warm en droog maken daar. Nou, dan zou ik zeggen zand er naartoe, bulldozers, matrassen en jassen. Um, maar het rode kruis meldde zich ook eerder deze week al: is het geld niet op? Ja, zeker. Kijk, de hulpverlening wordt niet alleen bemoeilijkt door de weersituatie, maar is op dit moment ook uh, te weinig geld. Als ik voor UNICEF spreek, dan, dan heeft UNICEF Nederland het afgelopen jaar uit reserves die we nog hadden 1 miljoen euro kunnen bijdragen aan hulpverlening in, uh, in het hele gebied en ook in Jordanië. Dat geld is nou op. Het is gelukkig ook nog een half miljoen van de Nederlandse overheid via UNICEF gegaan en ook via andere organisaties is geld gegaan. Uh, dat geld is nu op. Er is dringend behoefte nodig. Aan geld en aan spullen. En daar wil Unicef met grote bedrijven ook over spreken. Hoe ja. kunnen we zo snel mogelijk spullen daar krijgen? Want dat wilde ik net vragen. Wie, wie spreekt u aan? Van wie verwacht u nu iets? Nou weet u, je kunt het beste in zo'n grote logistieke operatie... niet aan mensen vragen stuur een slaapzak of stuur een matras. Dat wordt een logistieke nachtmerrie. Dat gaat helemaal niet werken. Dus Unicef probeert met grote bedrijven ook afspraken te maken... over de spullen die nodig zijn in grote hoeveelheden... Die nu geleverd kunnen worden, Jan Bouke Weberand, directeur van UNICEF Nederland. Hartelijk dank voor uw toelichting. En sterker met uw dank werk. u wel. Dank u wel, hart nodig. Goedemorgen. Ja. Gaan we naar de sport, Tom van Heck. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, het EK round in Tialf begint vandaag. Wordt dat spannend? Ja, wordt je? dat spannend. Het is de terugkerende vraag bij dat allround schaatsen waar wij als Nederlanders van oudsher zo dol op zijn. Maar de discussie, ja, ieder jaar wordt die weer gevoerd. Ieder jaar zijn die kampioenschappen. En inderdaad, als je naar de lijstjes kijkt... zowel bij de mannen als de vrouwen... dan word je daar niet heel optimistisch van. Deelnemers genoeg, maar kanshebbers toch wel heel, heel, heel erg weinig... als we heel eerlijk zijn. Ja, want de, bij de heren wordt het beslist tussen twee Nederlanders, hè? Daar ja, lijkt het normaal gesproken moet je zeggen... Is Sven Kramer, de grote favoriet natuurlijk, die wil uh, Rintje Ritsma gaan achterhalen met het aantal EK's, zijn zesde EK. Blokhuizen is de man die hem een beetje naar de kroon steekt de laatste jaren. Nooit echt kan bijten als het erop aankomt, maar toch wel steeds dichter in de buurt komt. Dus laten we in ieder geval hopen dat hij zijn korte afstanden zo goed mogelijk kan rijden. Want dan hebben we wat spanning op de 10 kilometer. En dan ieder jaar noemen we hem weer uh, Bukko, de Noors, Koberef, ja, de Rus. Die we, komen we maar niet Waar Maar die komen, vorig jaar zaten ze op vijf hele Punten aan het eind van het toernooi. Er is nog wel één naam. Dat is Bart Swings, de Belg. Die komt uit het Skieler, is een Skielercoding. Twee jaar geleden gaan schaatsen. Die heeft al zijn persoonlijke records verbeterd dit jaar. Die is nog lang niet in staat om zich echt in de, in de einduitslag van het toernooi te mengen. Maar dat is in ieder geval iemand die met grote snelheid naar voren komt. Dus daar ga ik nog wel echt op letten dit weekend. Maar ik deel met je dat ik denk dat we heel snel kunnen constateren dat het gaat tussen Kramer en Blokhuis. Een echt Nederlands onder onsje. Ga je dat dan ook merken uiteindelijk in de publieke belangstelling? Want ik hoorde uh, tot gisteravond nog spotjes. Is dat er nog kaarten verkrijgbaar zijn? Ja, je hoort overal dat uh, sportjes is toch ook niet dat, gebruikelijk. Nee, dat is een teken aan de wand. Het is ook een combinatie van zaken, natuurlijk. Maar het is absoluut zo dat een aantal mensen zal denken: ja, ik, ik heb dit nou wel gezien. Ik weet dit wel. Uh, er zijn ook mensen die zeggen: ja, het moet helemaal anders met dat allround schaatsen hè, Bijvoorbeeld de 10 kilometer vervangen door de 3. Dan wordt het aantal kanshebbers veel groter. Want met name die 10 kilometer, dat is iets waar veel uh, schaatsers van gruwelen. Omdat ze zich willen voorbereiden op een andere individuele afstand. Kramer heeft gezegd: dan moeten ze gewoon harder gaan trainen. Voor de ook nog wel een leuk argument. Maar dat dit schaatsen heel langzaam een doodlopende straat inrijdt, dat, dat allround schaatsen, dat is duidelijk, wordt ieder jaar duidelijker. En inderdaad, het feit dat er nog overal uh, reclames zijn, je kunt ook op het internet nog overal kaarten krijgen voor dit toernooi, dat zegt wel iets ja. ja maar we hebben natuurlijk de dames ook nog, daar is het ja, spannender. Die gaan morgen starten, daar is het spannender. Sablikova, de, de Tsjechische, de grote Tsjechische mag je wel zeggen... heeft aangegeven dat ze niet langer dan drie rondjes kan rijden... dat ze te veel last van de rug heeft en toch meedoet. Is wel een beetje jaarlijks terugkerend bij haar, hoor. Dat ze voorafgaand aan zo'n toernooi roept niet helemaal fit te zijn. Maar goed, een aantal zeggen nu dat dat echt niet zo is. Het is te hopen dat dat wel is, dat ze wel fit is. Want dan kan zij dat toernooi mooi neerzetten. Dan is Wust degene die haar dan toch gaat aanvallen. Valkenburg, Nederlandse, wordt er enigszins van verwacht. Dat noem je altijd weer Pech. Ja, ver in de 40 nu, maar nog altijd meedoen. Maar ook daar is het toch wel heel dun het veld. En sommige mensen zeggen, let op de Russische dames... een jaar voor de Olympische Spelen. Die zijn toch echt wel fors vooruit gegaan. Nou, laten we het hopen dat dat veld wat breder is. Wust heeft nog niet haar grote vorm laten zien dit seizoen. Maar blijft dan toch, als bij de Sablikova echt geblesseerd... is de grote favoriete. Maar ik hoop toch maar voor dat schaatsen en voor enieder ieder... dat de Sablikova wat dat betreft het weer een beetje... haar grote toneelspel gehad heeft. En dat we er vanaf morgen in volle Actie kunnen zien. Nou goed, we gaan toch maar kijken. en Het past we wel we lekker kijken, hoor. bij zo'n Winters we Weekend. Hè? Dat past wel ja. euh, mooi. Het past er ook bij. Het gaat buiten vriezen en binnen gaan we lekker schaatsen. Veel plezier, Tom, en tot maandag. Door. Het gaat slecht met de huizenmarkt. Hoe komt dat en hoe lossen we dat op? Een Kamercommissie gaat het nu onderzoeken. Daar ga ik straks over spreken met de voorzitter van die commissie, Kees Verhoeven. De verkeersinformatie bij de AWB, Tamara Bruggemans. Er nog niet veel aan de hand in file. En in het westen, midden en zuidoosten van het land is het plaatselijk glad. Dus daar moet nog even rekening mee gehouden worden. De file staat op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Voor Leusde, 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Weinig onderwerpen zijn zoveel in het nieuws geweest de afgelopen jaren als de huizenmarkt. En dan vooral hoe slecht het ermee gaat. Een Tweede Kamercommissie gaat nu onderzoeken wat er allemaal van invloed is op de huizenprijzen. Die vooral de laatste jaren flink is gedaald. De Nederlandse consument is duidelijk onzeker. Dat heeft te maken met de woningmarkt. Dat heeft te maken met de huizenmarkt. Er werden 12% minder huizen verkocht dan vorig jaar. En ook de prijzen daalden verder. Volgens Brussel zijn huizen in Nederland te duur. Onder andere doordat mensen via de belastingaftrek veel geld terugkrijgen. We zitten met dit kwartaal echt op dieptepunten in de markt. Het slechtste kwartaal sinds de uitbreken van de crisis. We hebben de laatste tijd ook best wel veel ontbindingen gehad van koopovereenkomsten. Banken zijn strenger geworden met het verstrekken van leningen. En dus is het voor starters is haast onmogelijk om wat te kopen. Nieuw huis gekocht, oude huis nog niet verkocht. En juist voor dat soort mensen is het natuurlijk heerlijk... als ze dan een van beide woningen tijdelijk kunnen verhuren. Het kabinet doet zo'n zo maatregeltje van even de overdrachtsbelasting omlaag. Maar ja, ze hebben het niet eens gedekt, dat kost een miljard. De huidige woningmarktenvorming die nu de Koenderscoalitie voorstelt... is onverstandig, omdat die een toch al vastzittende woningmarkt nog verder in het slot gooit. De handen af van de hypotheekrenteaftrek. Hypotheekrenteaftrek. Hypotheekaftrek, renteaftrek. Als ik zeg aanpassing van de hypotheek Aftrek, zegt u dan ja of nee? Ja. Ja. Waarom? Nou, omdat het uh, denk ik niet meer te verkopen is in tijden van crisis... dat uh, uh, heel veel gewone mensen uh, eigenlijk villa's lopen te subsidiëren. Dan zeg ik op dat moment nee. Jazeker, beperking, want iedereen moet een aftrek kunnen houden. Het lekte gisteren uit. VVD en PvdA willen de hypotheekrenteaftrek verder beperken... ook voor bestaande gevallen. Dit voorjaar denkt het kabinet na over hervormingen... En uh, een van de hervormingen is de woningmarkt. Kijk, wat cruciaal is, is dat uh, het vertrouwen terugkomt in de woningmarkt. Dat de doorstroming weer op gang komt. Het vele aanbod maakt uh, kopers schuw. Ja, als die huizenprijzen blijven dalen, creëert dat ook blijvende onzekerheid. En hier is vertrouwen in die huizenmarkt van cruciaal belang om die motor weer op gang te brengen. Als het zwaar weer is, daar heeft de premier gelijk in. En ik uh, bewonder hem, maar als je zwaar weer uh, aankondigt, moet je ook handelen naar zwaar weer. De huizenmarkt in zwaar weer. En over een paar uur start de onderzoekscommissie Huizenprijzen. Centraal staat de vraag hoe de prijs voor een huis wordt bepaald. En de voorzitter van de commissie is Kees Verhoeven van D66. Meneer Verhoeven, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Dank Hypotheekrenteaftrek. We horen het woord heel vaak voorbij komen in de kleine compilatie. Um, gaat u vooral daarnaar kijken? Uh, ik zou bijna zeggen juist niet. Uh, de afgelopen jaren is inderdaad uh, in de politiek in de Tweede Kamer... Uh, enorm veel gediscussieerd over uh, maatregelen als de hypotheekrenteaftrek... maar bijvoorbeeld ook de huurtoeslag. Uh, dat zijn uh, interessante onderwerpen, maar wij kijken naar juist veel verder. Uh, hoe komt de prijs van een woning tot stand? En daar heeft bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek wel enige invloed op... maar er zijn veel meer factoren uh, en die zijn ook van belang... om daar veel meer kennis van te hebben. Dus daar gaan wij onderzoek naar doen. Maar gaat u dan kijken hoe de markt werkt of gaat u dan kijken... Uh, welke invloed de politiek daarop heeft. Beide. De, markt, de woningmarkt is natuurlijk niet een echte vrije markt... want er is heel veel gereguleerd door de overheid. Er worden allerlei dingen gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen een woning heeft. Dus het is ook een overheidstaak dat mensen kunnen wonen. Aan de andere kant is het natuurlijk gewoon een kwestie van kopen en verkopen. Maar er spelen ook een, een heleboel andere zaken mee... zoals de rol van gemeenten, grondbedrijven, de hele bouwketen. Het zijn allemaal dingen die van invloed zijn op die prijsstijgingen... die we in de jaren negentig zagen en nu die dalingen... die je weer hebt gezien de afgelopen jaren. En wij willen eigenlijk weten hoe komt dat nou... dat die die stijgingen en die dalingen zo heftig zijn geweest? En wat zou je daar in de toekomst aan kunnen doen als je dat zou willen? Mm, nou wil ik uw werk niet ontnemen, maar zat het hem toch vooral niet... in die hypotheekrenteaftrek de afgelopen uh, jaren? Uh, nee, uh, er, zijn, er zijn een aantal andere onderwerpen uh, en, en zaken die echt een rol hebben gespeeld uh, in, in de totstandkoming van prijzen. In de jaren 90 zag je een enorme stijging en die is niet alleen maar te verklaren door het feit dat iedereen veel hypotheekrenteaftrek had of makkelijk uh, een hypotheek kon krijgen van een bank. Dat heeft wel een rol gespeeld. Maar meneer Van maar, u, als ik u even mag onderbreken, dat was zeker? toch de, de reden van die explosie van huizen kopen? Uh, nee, dat, dat, het zo het dat het zo makkelijk was. De financierbaarheid heeft daarin een, een rol gespeeld. En natuurlijk hebben ook mensen in die tijd uh, hun inkomen zien stijgen. Dus dat, dat maakt dat de vraag groter is. Maar wat er ook gebeurd is, en dat is iets waar wij nu veel verder nog naar willen kijken, is dat het aanbod een beetje achterblijft. En wat u misschien wel weet, als de vraag groot is en het aanbod blijft achter, dan gaan de prijzen heel erg omhoog. En ja. de vraag is, waarom is dat gebeurd? En daar willen wij toch echt wel een antwoord op geven. En dat is nog nooit eerder gedaan. En dat is bijvoorbeeld in dit regeerakkoord, waar een aantal maatregelen goede en slechte in staan, wordt daar verder ook niet naar gekeken. Dus wij gaan eigenlijk wat dieper op de materie in, om ervoor te zorgen dat we in de toekomst, en dan niet op basis van jaren, maar meer op basis van decennia, dat we die huizenmarkt wat beter kunnen begrijpen. Maar meneer Verhoeven, bent u niet te laat? Want had je dit niet moeten doen toen die huizenprijzen inderdaad zo extreem hoog waren? En iedereen waarschuwde, dat kan niet zo blijven, die klap komt een keer. Ja, dat hadden we beter toen kunnen doen. Uh, en dat is ook een van de dingen die we vandaag en de komende weken nog wel aan de orde zullen hebben. Van waarom is in hemelsnaam op die piek van de markt iedereen meegegaan in die house? Waarom was dat zo'n zo zo zo voldongen feit waar iedereen van mee profiteerde? Uh, en achteraf zou je zeggen, maar we hadden beter toen kunnen ingrijpen. Is niet gebeurd. Kun je nu twee dingen doen, niks doen. Uh, of alsnog kijken hoe we het in de toekomst kunnen voorkomen. En daar hebben wij voor het laatste gekozen. Mm, maar voorkomen hoeft niet meer. Want die prijzen zijn al naar beneden en die gaan... Nog verder, gisteren geloof ik 16 procent. En dat loopt misschien wel naar 25, 30, 40 procent in prijsdaling. Ja. Moet u zich niet richten over hoe je het kunt herstellen? Of Zeker, moet dat, je het niet is... herstellen? Is het nu reëeler geworden? De, de, de vraag is inderdaad van wat is een reële prijs? En dat is natuurlijk heel moeilijk te beantwoorden. Maar je ja. kunt wel kijken van wat zijn, de, wat zijn in ieder geval de reële kosten... die gemaakt zijn in de afgelopen jaren. Als je de kosten weet, dan kun je ook wat meer zeggen... over de, de, het verschil tussen de kosten en de, de uiteindelijke prijs. En wat daartussen zit, dat is natuurlijk een heel interessant gebied. Dat kan ineens een heel groot bedrag zijn. En dat kan ook ineens een heel klein bedrag zijn, zoals in deze tijd. Uh, en het is, het is natuurlijk wel heel interessant om te weten... van wat speelt daar nou een rol in? En stel nou dat we op een gegeven moment weer op een moment komen... dat die huizenprijzen weer beginnen te stijgen en er weer dezelfde patronen zijn als in de jaren negentig... dan ja, zou je wat dan dat kunnen kan. zeggen... Ja, want dat hey. kan, want er zijn nog steeds te weinig huizen, te weinig woningen. Sterker nog, er moeten de komende jaren door de kleinere huishoudens... en de groei, naar de, de groei van de Randstadbevolking zijn er echt honderdduizenden huizen nodig. Ja. Dus er komt weer een periode van, van grote schaarste aan over een, nou ja, over een aantal jaar. Niemand weet natuurlijk precies wanneer. En dan zou je een vergelijkbare situatie is in de jaren negentig kunnen krijgen... als de economie weer aantrekt. Nou, dan is de vraag die wij voor een deel zouden kunnen beantwoorden... wat kun je dan doen? Wat is dan verstandig? Ja. Wie, uh, en wie dat gaat... is het doel van het onderzoek. Ja, wie gaat u horen? We gaan vandaag uh, allerlei, allerlei wetenschappers uh, en deskundigen horen. Dus vandaag en, en, en maandag spreken we eigenlijk met echt de, de, de deskundigen. Uh, ik heb straks komen de, als eerste de heren Schilder en Neuterboom van de Amsterdam School of Real Estate. Er uh, komen mensen van de Erasmus Universiteit. Dus allemaal mensen die echt uh, uh, ja, veel, veel uh, studie van de woningmarkt hebben gedaan... de afgelopen decennia. Ja. En over een paar weken dan gaan we echt meer praten met, met, met de praktijkkant. Dus de belanghebbenden, dus dat zijn bouwbedrijven... Grondbedrijven, maar ook consumentenorganisaties. Uh, dus iedereen die er echt mee te maken heeft. En ook de afgelopen decennia met zijn poten in de, in de klei van de woningmarkt gestaan heeft. Goed, meneer Verhoeven, ik wens u veel wijsheid. Dank. En uh, een beetje spoed, hè? April, gaat u dat halen met de conclusies? Ja, we, we liggen gewoon goed op schema. Dus we gaan zorgen dat we in april uh, met een rapport komen. En uh, nou ja, dan, dan zult u zien dat we toch nog wel een aantal nieuwe bevindingen hebben... waar we misschien ons voordeel mee kunnen doen. Wij zijn zeer geïnteresseerd. Kees Verhoeven, okay. voorzitter van de commissie Huizenprijzen. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Marjan Koekoek. Kind draait op voor de zorg van ouders, daarmee open trouw. Zeker als het gaat om hulp in de huishouding. Vindt staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid het niet zo gek dat gemeenten kijken naar wat kinderen kunnen bijdragen? Staatssecretaris zegt dit in een interview met de krant over de hervorming van de AWBZ, Volksverzekering voor Bijzondere Ziektekosten. Van Rijn vraagt zich af of huishoudelijke hulp wel onder ziektekosten valt. De rollen zijn omgedraaid, schrijft de Volkskrant. Terwijl Nederland in een crisis verkeert, groeit de Surinaamse economie met 4 procent. Dankzij de hoge olie- en goudprijs verdient de regering Boutersen honderden miljoenen dollars... aan oliewinning en aan de goudkoorts in het binnenland. Holland? Holland is niet belangrijk voor me, roept president Desi Boutersen daarom steeds luider. Suriname mag dan een omstreden staatshoofd aan het roer hebben. Het heeft niet geleid tot politieke en economische isolering. Integendeel, al dus de krant. De invoering van de chipkaart kost bus- en tramreizigers dit jaar handenvol geld. Volgens de Telegraaf klagen reizigers steen en been over de forse prijsverhoging, soms met 100%. Vooral in Friesland, op de Veluwe en in Zeeland merken de reizigers dat de bus duurder is geworden. Dat komt omdat bestaande abonnementen voor de regio zijn vervangen door abonnementen per zone en die zijn duurder. Veroordeelden komen na hun celstraf nauwelijks aan een baan. Ze vallen daardoor sneller in herhaling, zodat de criminaliteit dreigt toe te nemen. Daarvoor waarschuwt Reclassering Nederland in het Algemeen Dagblad. Voor steeds meer beroepen is een verklaring omtrent het gedrag nodig. En die krijgen ex-gedetineerden vaak niet. En daardoor lopen ze banen mis. Staatssecretaris Vet Teven van Justitie deelt de zorgen... maar wil het niet gemakkelijker maken om een VOG te krijgen. De EU eist aanpassingen van Google, dat zegt de Europese mededingingscommissaris Almunia in de Financial Times. Almunia vindt dat Google eigen diensten, zoals Google Maps, voortrekt in de zoekresultaten. Almunia's waarschuwing komt een week nadat de Amerikaanse toezichthouder... geen bewijs kon vinden voor Googles dominante marktpositie. Pastoor Harm Schilder ziet af van zijn plan om foto's van kerkverlaters op te hangen in zijn kerk. U hoorde dat net al even. Hij schrijft het ook op zijn weblog op de website emahuisparogie.nl. Ik zie nu beter de riskante zijde van mijn plan om kerkverlaters in beeld te brengen. Ik laat het eerst rusten en bespreek met de vrijwilligers hoe we het goede voornemen om mensen bij de kerk te houden vorm kunnen geven. Voorlopig bidden we alleen voor hen, aldus de pastoor. Provincie Limburg is verbaasd over het gebrek aan belangstelling voor een gesubsidieerde elektrische scooter. Vanaf vorig jaar mei konden Limburgers 700 euro subsidie krijgen bij de aanschaf van zo'n scooter of brommer. Voor de regeling was 8 ton beschikbaar, goed voor 1100 subsidies. Te lezen op de regionale zender L1. Ja, maar na een jaar is er maar honderd keer zo'n subsidie toegekend. Waar dat dan ligt is niet duidelijk. De regeling is daarom niet verlengd. Het overbleven geld wordt nu ingezet voor andere duurzame maatregelen. Tot zover overzicht van de media deze ochtend. Na zeven uur hoort u meer over het brandstofgebruik van uw auto. Want het zit er dik in dat die meer slurpt dan in de folder staat. Blijft u luisteren.